Goedemorgen, beste luisteraars bij deze 400ste aflevering van Dialectofoon op uw streekradio Viva. Ja, vandaag is het wel een beetje feest, als jullie 400 keren. Ja, ja, ja. Dat is niet, dat is niet niks. Samen en, met de Oepfiersen. Voilà. En dat valt die juist uh, samen met andere feesten, Inas, Doep en b feesten van As. En ook met nog een andere feest, de Monumentendag Inas. En we dan zo gepaas vanaf vandaag, niet te hebben. ...over nog iets van doep, vermits toch erop vies te zijn in As... ...en ook een beteken rond smis of wat met smeeën te maken heeft. Je zult wel weten dat uh, vandaag ook in het smisken aan het gemeenteplein in As... ...dat daar een tentoonstelling is, in het kader trouwens van uh, Monumentendag... ...een tentoonstelling over de smisse, smis... En dat kunnen van alles zien, van alle voorwerpen. Je moet daar absoluut naartoe gaan. Want weet je wel, nog wat dat een travolle is? En vroeger besloegen ze de pieren op een soort stoeleken. Een kruksken. Hoe noemden we dat kruksken? Wie heeft dat nog gezien? En hoe noemden ze dus dat stoeleken waar ze de pieren op besloegen? Van een smis gesproken, zouden er nog smissen zijn in as? Weet er nog iemand wat dat is? Esmises, Inas. En in verband met dat smies en Piet, vragen men ook de betekenis van de uitdrukking neilopen. Dat Piet lupt nee, zeggen ze Inas, of zaan ze Inas. En dan vragen wij ons af, hoe lupt dat denn? Kinderen gaan de betekenis van de uitdrukking. En hebben nog zo'n opgekregen. Dat Piet dat zijn et. Sein emmen. Wat betekent dat zijn en men van een piet gezet. En nog in verband met pierren en een smis, een ijzer. en bedoelen we natuurlijk een oefaizer, een ijzer. met een Engelsen tek. Wat is een ijzer? met een Engelsen tek? Nog zo'n vroegsken in verband met smeden. hoe noemen we wel het bloksken dat in een dulper werd geplutst en vastgemokt werd met vloeibaar lood, waarin dat de spoor van een poot bijvoorbeeld kan drogen. Dat bloksken, hoe noemen we dat? In verband met de oep, weet je wel wat dat de syndicaat oep is? Syndicaat oep, dat is de woord natuurlijk, maar als je dat combineert met oep, wat is dan syndicaat oep? En met gedruigde ranken van de oep, zijn allerhande gerief gemokt. Wat zijn ze met die gedruigde ranken zoal allemaal gemokt? Hebben? En vroeger. Dan huurden de Brabantse uh, boeren vlunnerijs voor komen te plukken. En die gaven die boeren aan die vlunnerijs van teveur al een penning. Voor zeker te zijn dat ze dan gekomen zijn in de plukperiode van vol vol volgende plukperiode in september. We weten wel hoe dat ze die penning noemen. Dat geldstuk noemen dat de Brabantse boeren aan de vlunnerijs gaven. We weten wel wat dan een noeboer is. Een noeboer. Hoe zag het dan uit? En wat deden ze ermee? En dan vraag ik me ook nog de kerkhoep. Kerkhoep. Kerkhoop dus. Wat is dat een kerkhoep? Roesemse oep. Dat moet toch een speciaal zout oep zijn. Weet er nog iemand wat dat Roesemse oep is? En van verleerwijk aan wel nog iets over, Julien. Dat nachtelijk gestoei van katers en katten. Oh, ja, ja, ja. Daar is niet veel reactie op gekomen. En ook niet op dat strubbeken of strebbeken. Wat zou dat willen zeggen? Hallo? Hallo jongens. Goedemorgen en proficiat. He. Bedankt. Lode en René. Uh, Julien. Hoe toch wie dat ben? Ja, René, René, René. We moeten op muziek de, de meewetten van waar dat ben. Oh, ja, kun een Ja. Ik misschien een beter gember. Ja, we zitten aan het repeteren, zeker. We zijn nog aan het repeteren. Ah, wel ja. 400 keren, dat is niet niks, nee, niks, hè. Nee, hè? Ik ben eigenlijk content dat ik daarvan in het begin kon naar meewerken, hè. Dat zal wel. En wegens omstandigheden, ja, ik moet ze meer eruit volgen. Ja. We hebben, gaan beginnen repeteren op de zondag. En tussenokjes gezegd, dat is een geweldige meevaller geworden. Allee, dat doet ons plezier. Zodat dat dat blijft duren, hè. Ja. Versteut het? Want uh, we hebben een goede respons op de zondag merkt, Daar is het de vrouw dat het misschien kunnen constateren. Zeker. Dat er aan een goede prestatie veel goede repetities moeten veranderen. Afgaan. Tuurlijk. Um, ja, ik ben er met mijn altijd nog zo klaar om bij een baan. Dat weet je mee om. Ik kan zeggen dat ik het in het begin een beetje kwaad had gezet. Ja. Maar ik moest, het kiezen of die hè. Ja, hoe je het niet Ik ga gewoon op de gave goed overroep, Ja, uit, ja. Uit, ik kon de mensen laten klappen, want ja. ik heb een boek over Doep geschreven en ja. ik weet er daar veel van. Ja. Maar weet je wat dat ik, Paas? Misschien dat is een beetje een aanleunend daba. Ja. Dat ik daar gezien heb dat er de vrijdagavond, na de concerten, na de optredens, veel waren dat eulen gemet aan. Ja, met gemet. Ulle gemet, ja. Misschien zijn er mensen dat dat ook nog weten wat dat is. Ja, of ik heb maar gemet. Ja. Als je dat kunt in de kop steken, nog dikke proficiat, maar goed. Bedankt. Um, ook voor de goede medewerking. Voor, de, voor de woordenboek, hè. Ja, dat is goed, ermee. Goed, jong. Veel succes nog. Bedankt, hè. Ja, dus dag. zin. Ja, da. Maurice. Ja, goeiedag, Lode en Julien. Goedemorgen, Maurice. Proficiat, hè. Bedankt. Bedankt. Ja. Als je dan een beetje goed naar dus met gemiddelde van 40 uitzendingen per jaar. Dat is tien jaar lang, Ja, Ja, ja, ja, ja. Dat is tien jaar lang, Dat is potverdoren langs het... In ze ah, dan net zo lang Haven ah, ze dan dat een lang niet uit, Inas. ze die... ah, dat is lang niet, wat. Ja. Ja. zo lang mee? een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Nee, beetje een beetje de beetje een beetje de beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een dat een beetje een beetje een beetje een dat een beetje een beetje een beetje een te een een een beetje een dat een een beetje een ja, en maar, uh, dat was zo precies dus gelijk als een melkstoel op draagboot, maar er twee waren boven, uh, twee stekken bovenop, ja. waar dat dan het uh, zijn, zijn, zijn de voet tussen gebonden werd. Dat was het. Ja. Maar je vroeg ons af, of dat dan een was, dat zal wel... Ja, dat naam, dat kan ik dan niet zeggen. Nee. Dat naam, dat kan ik dan niet zeggen, dus, maar dan moesten dus ze dan boeren, of dan boerenknecht, dan moesten ze dus dat jete dus dat zijn de kop staan. Dus ja. dan, dat dan niet alleen kloppen, want in een boulevard ze ze daar vast, En als dat jij niet, <coughs> niet goed in de, in de boulevard is, dan zitten ze dan een praam op. Dus, een praam, ja. De, ja. De, well, de, maar je kunt ons voorstellen Marisa, dat dat toch niet ongevaarlijk was, nee, ah, dat nee. toen op een stoel... Ja, jongen, maar dan moesten er moesten een of twee peren uh, uh, beslagen uh, waren, dus, en de boeren dus, moesten dan daarmee tamelijk van dus naar het smis komen en zo. En als ze naar het smis kwamen, we blijven we langer kind ja. En dan hadden ze liever dat ze dat hadden. gaan um, nog een smid inas. as? Een smid in Die ja. heb ik ook gekost. Ja, joh, maar ja, dat was het bekende ras van de smeeën. Ja. Jul Julalis ja. en de veerzaten. Ja. Ja. Maar hetgeen dat ze met gedroogde ranken deden. Ja. Het enige is dat ik weet dus dat ze niet dus een rutschmoek, een biezenbijst. Dus oh, aan, ja. Ja. aan een tek van een boom dus. Uh, ik Kan mijn moeder dat altijd vertellen, dus want mijn ouders staat dus dat op een hooplocht. Ah, oh, dat staat op een noeplocht, Op ja, een ja. Dat was vroeger een hooplocht. Dat was, was een boegartsen. En, en, en bloemen natuurlijk hoog staan. En daar weer een dus een deem, en dan. En dus, uh, En de witte rode, dus uh, gezonde, dus van rots rotsen koeromershang. Met posten en de dagen lang, en zo bij. Ja, ja, dat is juist. Ze mogen er mee roetsen, maar ze mogen nog ook nog andere nemen. dingen. Ja dat, is, ja, dat heb ik nooit gezien. Dus. Ik heb ze ook niet gezien, dus dat ze dat rutsen mogen. Natuurlijk, ons dus, ooit dus, ja, is gebouwd in 1912. Juist. Maar ik heb het altijd doorgevert. Um... Nou, zo'n rank, dat is wel niet sterk, hè, Julien? Ja, ja, dat is ja, Dat is ja, ja, dus. Maar het kan afbreken ook, hè, Maurice? Ja, ja, ja, ja. Dat gedaan is met Ruud. Ja, maar ja, maar ja, natuurlijk. Als ze, ze moesten dat tegen erboven, dus. En als ik veronderstel dus ginderbogen, dan steek dus, omdat ze, uh, dat sches opstond en dat sches was van roem, dus en uh, roem, uh, ruw. Uh, de, de, de, de schuur, schuur ne? De schuur, <laughs> en dan kostte ze wel een beetje een bot omhoog vliegen, maar. Ja. Wat, uh, veronderstel ik tenminste. Dus. Maar um, van verliezen wij dus over dat weerbraak? Ja. He, ik heb dan een keer ik zie op Haven. Je kunt dat wel met verschillende zaken omschraven, maar een woordje vinden is moeilijk. Ja. Maar ik heb wat ik gevonden met weerlappen. Weerlappen? Ja, we gonden hem dan een keer weerlappen. weerlappen ja. Ah ja, het werkwoord, ja. We gonden hem dan een keer weerlappen. Juist. En dan mag je er zeker van dus merken is maand toe. Ja. Omschrijven kunt u het genoeg he. dus, maar direct dus een ander woord te vinden is dus, uh, Ja, dat komt in de streektaal dikke veel dat je zo'n, conc geen concreet, maar een abstract woord hè, want wij is zo'n abstract woord hè. Ja, ja. Dat hebben ze dus in het dialect niet hè. wij zijn nogal concreet gericht. Ja. En als je zegt, waarom schrijven dat hè? Ja, Ja, als je zegt, ja, maar ik zal nog wel tegenkomen. <coughs> dat komt nog tegen, ja. en Mergen is mijn euh, Ja, dat is juist. Maar ik vond dat het beste dus, voilà, dus, daar lappen we hem weer, ja. dat vond ik het beste. Dus. Ja, Dan, dat, dat blokscreen daar steen... Uh... Ja, ik heb het geweten, maar uh, hij, hij het ontsnapt me. Ja. Ik dat heb me hier uh, zitten aan denken, dus maar echt uh, ontsnappen. Dat is een slag hè, Maurice, voor de blafturen tegen het ja, ja. haven, zo een lippetje zo. En een grote schuurpoort ook, hè, zo Ja, dan. ja, ja, ja. Maar ja. daar heb je lood maar ja, Maurice, ja, daar Raakje in straat is dan ja, nog. Ja, ja, ja. Uh, ik veronderstel, noemen ze, noemen ze dat je spoor. Nee, nee, dat drool de speel. Drool op, he. ja, dat is het speel daarop, hè. Het speel drool erop. Ze door. zitten nu al van de vensterbank, zo een liepetje, ja. zo. Maar dat te blaf turen, alleen ja, naar uit. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja cool, een slag, zeggen ze ook tegen, hè. Ik zie het, ik zie het dacht ook. Ja. Uh, uh, uh, maar ik zeg dus op het, ik heb het, ik heb het woordje eigenlijk een beetje onder. Uh, onderzoeken dat is gekort, heb, maar op dit dus eh uh, kan ik ja, niet zeggen. Ja, ik heb nog zo'n opolijper liggen verloren, dat smelt niet veel. Met een tuitje en een ja, zwaar was ja. er, ja, ja. en wat dan ga je daar ermee kunnen ding geven? Ja, ja, ja. Met een spoor, moet dat ook gedaan hè? Maar dat spoor indrogen en daar daaromte verloren. En dan kloppen ze daar zo'n keer op, dat ze beter kunnen zien ze. Ja, ja, ja. Allee nog veel succes bij doodzijn, denk ik het bedankt, aan de laten. Bedankt Maurice. Goedendag. Maurice, Maurice dag. Hallo. Ja, het is het warm. ja. Mevrouw Jans. Ik kan toch wel toch niet tegenvliegen. Ja. De ja. ja, je te weten. Bedankt, bedankt, bedankt. Eh, dikke, dikke plooien mee. mij. hebben okay, ja. is er een taak ook mij. Zeker daar. Ja. Ja, ja, ja. De pionier. Ja, ja zeker, zeker, zeker. <tie> Mag ik iets zeggen van dat piet? Tuurlijk. Uh, Tuurlijk. Mijn mannen, maar mannen, mag ik van de neer te lopen? Ja. Uh, dat er verschil is in een Piet op filk, een goed voor het en een Piet op de boon. Het zij ja. de poeten kunt bij je eens je dat aan baan zo, Ja. Dat hij uh, beter duigen, meer duigen, veel je op te werken, is op de boon te lopen. Aha. Dat ze doen al zien, is de piet kopen. Het gaat dus over de stand van de poeten? Ja, ja, ja, ja. Dat ze goed kunnen in de klotten stampen of in ongelijke dingen doen, in ongelijke grond. Ja. En we, de, de Pierre dat de het de. dat is... De te meer de, de, ja. de Klopt dat met taal? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, en dan zijn de, de ja, ja. ja en dat is Seinemen. Seinemen, ja er zenemen, en zijn en zijn er zenemen, schroeven. zijn ze zenemen, en zijn er zenemen, en dat en zijn er zijn dat is zo'n wit, wit uh, schuim zo, ja. Is dat zaan? Ik paas het, dat trekt op zo, hè. He. Ja, ja, het is wit, ja. hier Het zou dus kunnen van dat zaan komen? Ja, Duitse. je hebt hier net even rondrijver gehad, hè. Je, je speelt zaanroom, maar uh, ja. het is een wit schuim. Ja. En dat is dus het resultaat van uh, vravink? Ja, ja, ja, en van zwieten. ja. Aha. ik heb hier net onder even gezien, dat is een model van hele billenverzekerd, dat dat scrooeft. En nu komt er de riemen zo en, ja. en gereden, ja, zo wel. Ja, door kan ja. dat ook komen, ja. ja. Zou dat eh, misschien invloed kunnen hebben op de stand van de hoeven? Dat weet ik niet. Dat, ja, dat, kan dat is niet. gewoon als ze muggen zijn. He. Ja, ja, ja. ja. ja. Aha. dat wisten we niet. Ja. die eerst werd dat nat, daar nat en hij werd schuim zo. Ja, en die is niet zelf -schuim. eigenlijk. Ja, ja. ja dan zijn een ver doef. Dat moet pijnlijk zijn. Ja, wat ja. Zie, dat, dat was van de pijn. En de een van die gedroogde oepranken, weet ik juist niet dat ze de mei boeien kroot bonken. Voor boeien ropen. Uh, ropen bij jinten te binnen weer op de kerven om even een roos te brengen. Ja. Dat heb ik met de oopranken gedaan. En dat was inderdaad iets stevig, die ja. ranken. Ja, ja. Want dat was rij Ja, Ja, ja. Daar moest je mee opletten. Ja dat ga je gemakkelijk van hier trok als zo, ja. ze er mee ja. in, me Jans niet? Nee, dat weet ik niet. Dat hebben we toch mee prima. Heb het dat de... ook niet gezien? Maar ik nee. denk er al. He. Ja. ja, ja, ja. En een nieuw boer daar hij nog grond, is te moeten plakken. gezet worden ja. van een van een of van een kermis of. Ah ja, dat is de kom moment. Zij komen als nieuw na... boer al. Ja. Doe een hele lange zo, zo hè? Ja, dan, dan, moet niet ver, gezet worden. zit Nee. Ja. En die nog iets van verleden week, en, en van vervelende dingen, zelfs nog van vervelende vakantie, van de vingerijmkers, er vanuit zeggen? Zeker, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, uh, bon benetta, bon tapi. Ja, ah, tapi, tapi rouge. Ja, ja, ja bon tapi, tapiri. Ook moet je dat dan nog eens zeggen? Ah, uh, bon benetta, bon tapi, tapi, tapi roze. Tapie, bon Ponta bon tapie, tapiri. Als Ja, ja. met je tellen en als je op nuk zit moet je je vinger omkloenen. En dat was een, een verraspeling van het Frans uiteraard? Nee. Vraag maar niet wat tol dat er is. Ja, dat is zo een couterwaals. Ja. Bon tabinette, bon tapis. tapi bon tapinette, bon tapie, tapie, tapie, roze, zeggen ze. Ja, wij zijn bon roze. Tapinette, bon tapinette, Ja. Ja. En dat, dat, dat had ervan, he. dat moest je ja. een duim weg doen. Ja. Ah, Tapiri. Ja. En dat was een, een soort aftelrijm? Je moest moesten allemaal na zijn handen op, op tafel. En, ja. en dat kun je goed met kinderen doen tot een jaar of zes, zeven zo zeg. Ja. Dan mochten er 4, 5 kindjes en zo. Dus dan op tafel leggen? Ja. ja en tellen en zo. En tellen en zo. En dat tellen moest met zijn, zijn voorzooi daarop lopen. He. Ant per hand, zo was dat bij ons. Je bent in de vingers. Je geen vrienden. Ah, de vingeren. De vingertellen, ja. Ah, ja, ja. Dat tuint wel een beetje, Ja, dat tuint wel langer. Ja. En moest dan de vinger, de vinger plooien, of Ja, of? Ja, de vinger tot het plooien als we dat wegstoppen precies. He. En als je een hand kwaad wordt, ja, de, als de vijfde vinger weg was, dan veilen we dat nog? Ah ja? Nog? Ja, ja, ja. ja. Nog. En ons mieter hadden met ons zoeken, dus dat is het hier, hier laat. He. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Prontapinette, dat was lang geleden dat ik dat nog hoorde. Prontapinette, <hijen> prontapie. Moet ik niet komen, maar ja. ik kan vanaf jaar gelagen met mij doen. Voordat ze begonnen aan dat dag aftellen, dan moest hij eerst zijn vuist zoeken als hij een mondhouwer precies naar een kus afgaat. En dan begon hij op de andere zoek. Ja. ja. ja. Het <laughs> komiek is zeg Van ja, ja. wam ik tot die en Dat is hetzelfde. Dat cutterwolfs. Ja. Hè? Formidabel. Jij hebt vier het zeg jij. Ja, en je dan nog wel heel modderd, je Ja, blaster, dat is ja. onder de avond. Dat ja. is niet een, hè? We zijn de kleinkinderen goed, hebben we er allemaal nog een keer op ja. ja, ja, ja. En een van de weervragen, he. ik heb er ook zo echt geen van gevonden, ja. weldoende schrijving. Dat zal op geen kaas dienen, val. Ja, tuurlijk. Ja. En door zijn je verbloeien, bloeden hè. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. En dat zijn je voor niet voor niks gedoen, hè, man. Ja. Niet voor niks gedoen, maar, ja. En dat zal eigenlijk bereiven. Ja, berouwen. ja. Dan wordt nog spaart van krijgen, ja. Ja. Dat is ook zowiet, hè. Ja, ja. Omschrijvingen wel, maar dat is geen Ja, niet, hè. Niet, je, niet, hè. Zijn we maar... Uh, op paasen. Eh, uh, hè. Ja. <laughs> he, ze doen het wel, maar ze zeggen het niet, hè. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. En dan uh, van de regeloze, de, nog een, een, beschri allee, een beschrijving, de vanoeken van Verrootzichten. Ja. Daar hem hij goed. Het verloop van een bevalling of van een kalving, eh, daar geleid hij goed. Oh, of ja. iemand dat goed liet, eh, ja, daar geleid hij goed. Ja. Of een koei, eh, op tenen van hij draagt dat zo, ja, daar geleid hij goed. Eh, de, de, de. Dat dus, komt wel goed. Ja. ja. En een uh, van de veel nog op een klaar plosje, dat krioelt Ja. Dat is niet gezegd, zeker? Niet, niet. Nee, nee, eh. Dat bugelt hè? Dat kreeg nee. En hij komt er ooit gebodderd. Gebodderd? Ja, dat zeg ik, al ga je niet. niet, niet. Nee. nee. Ken ik niet. Ik, ik, de, de, de de dingen in de mieren, en na het naïe te zien, waarvan een de van de muur, dat komt er ooit gebodderd. Ja. U met veel gelijk wil nooit komen, ja. als u. En, en dat streb ik in of, of strap. Ja, ja, nee, kende die? Nee, kende nee, niet? Nee nee, nee. nee, nee, nee. En die nog, ik uh, pas het niet waar eens en kop ik opgeef, armtierig, ermettig en ermzolig. Ermtierig? Ja. Ermettig. En ermzolig. Ja. Dat kan ik nou niet zeggen, gezet, ja. Ermetig, ja. Ermetig, dat er al iets van gezeten is. Hermettig, dat is iets dat wij niet kennen. Dat is iets dat wij niet kennen, nee. Ja. armhartig. Ja, ja, ja, ja. En, Het kind, ja. en dat betekent? En Je kunt je de kompas naan. slaan. Dat je zo'n kompassen mee hebt, iemand als dus tot te Ja. De kompassen lukt eraf. Ja. En daar moet je kruip de muren op. Hm. Juist. De zo En armzoolig. Dat is allemaal een armzolige bedoeling. Ja, dat is al minder. Ja. ja. ja. ja. Zeg mevrouw Jans, ja. is, er, is er nog een smis in Wamak? Uh, een smis? Nee, moet je zijn wel smijden. Van de dingen met de, de pierren. Ja, moet ik wel zeggen, van de ruiters, van de ruijters. Ah ja. Is zijn wel... ik moet je zegt wel... Maar zo'n echte smis als je ja, wilt, dat gaat gewoon de, de lundij brengen met te lunken en we te babbelen. dan dan niet meer. Dat is dan niet meer. Je nee, dus hm. moet smijden zijn er nog wel, jongen. Ja. Ja. Ik kom daar rond met kerken en zo, met een Ja, ik paas de, op, ben ik in het, maar ik ben nog niet in. En waar zijn jij dan, Julien? Bah, van Londersier, Westroder, van ja. die kant. Wat ja, ja. de rijdenclub is, zijn we Pierre een smijtje hè. Een Als je langs Dottelstraat en Antwerpen rijdt, over boom, via boom, dan ja. komt de ja. paardensmid, dat hier wat voor in Londersier. Ja, het kan dat de de zijn. De. Hoe die doen, die zijn hier regelmatig. We ja. nemen een trafoelle, maar die doen dat gewoon op hun knieën. Ah ja, ja, ja. ja. Dat is toch en als wel... dat pijt dan wat hij doet, arre! Ja. En dat stond hij even haar stil. Als dat een vies is, pakken die een trafoole, maar die zien op de moeite, die doen dat gewoon op hun knieën. Ja. Plap, plap, ja. plap en, ja. Ja. en gaar op ze. Ja. ja. Goed, goed. Ja, alles tot, tot de 500 na, hè? Ja! Ja, ja even, hè? Niet eens zullen we niet doen. Allee. En tot volgende zondag, ja. hè? Bedankt, vrijhandsdag. Ja. Dag. Hallo? Goeiedag, Leurdengeler. Ja. Doei, dag Alle, een uh, profiel, en er nog enkele jorkels erbij. Ja. Ja. <laughs> we gaan er een de grond van ons zetten te lopen. Ja, ja. En dan gaan we nog lang mee hebben meedoen. even meedoen. We oh, we nog kinderen wat meedoen, hè? Ja. Ik ga voet gaan op geen uh, dingen dat je zei dat van die gedruide ranken, hè? Ja. ja. De rood, die heb ik van leven nog omhoog, hard meer dan één keer. Zie je wel. Maar dat mocht direct niet gebezigd worden, want ik weet nog goed. Eerst ja. drugen. Ja, en uh, we, die waren dan de Die werden vervoerd en de biersnook, hè? als ja. er een bloorn op stond. Ah ja, ja. Die, die weer eerst, zoals uh, te zien, als de bier op de bal stond, dan werden van tijd een boel, een, een, een, een elf erover gesmeten, zo dat er de bloorn afgegeten werden. En dan de ranken werden gedruurd. Yeah, en uh, als we ons een ruts mochten, we pakten er zo een stuk of draai bij in hè, en we hadden het Ja. En dat lieten we, de, we even een gespannen uh, uh, uh, en we daar werden de en de van, we gedreugd en daar mochten we ons een rutsje. Dat is juist. En ze uh, hadden een tak, een, een tak vastgemaakt, hè, en, maar dat moesten boven wel na zak of iets rond doen hè, want anders, ja, anders schuren, kreeg kreeg onder haar en van vader eh, de schus van Goed. een boom ging kraven moet ja, dus bij meer hè. ja moet <tie> niet tussensteken <tie> ja. en en van onder ook als je erop zat gaat en een kutte brug aan, dan moest je ook naar zak of iets inleggen want anders willen we naar krappen van de ja, eh, van, van die hè, dat die dat erop waren stekeljes doen hè ja ja en uh, dan nog uh, ik heb nog gezien hè, als ze dan allemaal gedrukt werden, als doe dan af van en ze waren allemaal gedrukt hebben we in Buschels gebonden hè. En de meeuwen weer neuvenden in het begin geït, alle geet niet, in brand gestoken. Dat ze zijn, hè? Ja. Ja. Ja. Dat was troobaar en daar weer de busels van de Ranken in neuvenden gestoken. In brand en daar weer de raad gedaan, hè? In neuvenden verwerven, alle eetwater verwerven. In te steken, ja. In gang te zetten, hè? Ja. Vroeger ging er niks verloren naar Dolom. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. In Daan toch niet, ja, Nou, moesten we hem mee. Ja, nou, ze moesten hem ermee en uh, daar nu gewoon een voetje ja. van dat dingen van de van de amdurbel ja ja, en wel ik ken wel even nog gezet Lode. en meer dan eens een keer maar dat is ja. wel al wat schaarse hè maar niet van een poort waar ze in de meeste blachturen. ja stonden er ook in hè tuurlijk ja, ja. ja. en eh uh, blokjes wat dat speur in de rode, de tegen zijn zijn oes een oes. Een oos, ja. Oei. En hetgeen dat in het stond waar dat de blafturen tegen slugen, ja. dat was een naret. naret, ja. Zo zijn ze, zo zijn zo, zo heb Ja, ja, ja. Een oes, jong. Een oes, ja. en, en daar ging het ging spoor van, van de blaftuur erin op. Volgens. Ja. En maar hetgeen dat boven stond, hè. Boven zijn hoekien, hè. En dat zogezij het gewoonlijk, omdat een balk stond, hè. Ja. Boven was dan een, een bal dat erin stak, hè. Dat was zo een lat met een rat in, hè. Ja. Daar bezoeken daar, daar we naar hem, maar dat kan ik, dat zal het misschien nog te weten komen, hè, want... Ja, eh, aan de Ja, ja, maar dat zal ik zeker doen. En, van, en van, die, van die Pierre en alles te beslagen, hè. Ja. Ik pas, ik weet niet of dat de jong nog in leven is, maar ik geloof het wel. Dat zou ik niet moeten kunnen vragen naar Pierre van Olle in Asbeek, joh. Dat hij ja, dat, dat de liste smid geweest van Jan Haal in zijn ja, de gebruikers allemaal van Asbeek, hè? Ja van, de van alle. Ja, het is open geet dat ze nog blijven. en je gaat en gaat pierre, je gaat de dragen bruis, dat het, dat jarenlang jaren jongen, Ja, nou, dat is gewerkt. Ja. hè En doe het hij nog een poes op zijn ogen gewerkt in Asbeek, Vraag dan een keer aan man, het is ja, het open ik dat ze nog blijven. Zie, ja, ik hem dat zeker een keer vragen. Goed, half. Maar wacht, ik moet nog iets ja, zeggen, hè. En dat van haar nuboer, hè. Ja. ja. Ah, daar heb ik van leven nog mee gewerkt, joh. Ah, ja. Ja, maar dat was gewoon doorzij, jongens. Je moest bij ja. boren. We, we doep, en zeker als je dan wat op kwaal grond zat, dan moest je dikens een keer de kaffeport bezig en wat waterbouw gieten, hè, of gerookt er niet in. Ja, dat zal wel. Ja, dat, als maar je ze wat terug, teken, was, hè, dolof. Wat briefje, Als je hè? wat terug was. Ja, ah, ja. Maar ze zijn er tegen ook nog, eh, bal van de boer, een lijperboer, ze. Een lijperboer. Ja. Ja, het is een soort lijper, hè. Ja, ja. Voilà, tot daar. Misschien zijn er nog antwoorden komen. Goed, Olaf. Voilà. Bedankt, bedankt, bedankt jong En dan een goede zondag, hè. Hallo. Dag, Leuk, ja, ja, Dag, jullie. Dat is ons Polen. Ah, dat is ons pola Dus doe hè. Ja, we gaan, we, gaan dat, we gaan dat proberen te doen, hè. We zijn er mee bezig. We zijn keer mee voeder. We Zit goed op aanbole. We gaan moet ook blijven voedsel doen, hè. Ja, maar voor Leeuwijk was ik er spottig genoeg al niet. Ik heb het gewoon vergeten, hè. Nee, ik was niet. Ah, oh, je dat niet? Nee, ik was op schok. Oh, moet... Ik was wel in mijn kop niet. Voilà. <laughs> mijn naam vandaag is zoveel opgegeven en ik ken er niks van. Hè. Is het waar? Nee, al dat, van dat pijt en van dat en allee... Dat pijerige trick. Nee, nee, ik ben niet in dat pijerige trick nee. gespannen. Just van een travole, daar moet wel van Goerd van lijven van de piet in een travole te zitten, maar ja. voor de rest ja. weet ik hem niet veel. van. Dat nachtelijk gestoei van die katten. Ja. Dat is kattengejank. Ja, kattengejank. Kattenconcert ook. Of kattenconcert met kattengejank. Als de kattenkruizig lopen. Ja. In de kruisige moment. Ja. En weet ik wel wat dat er in vragen kan. Maar wat dat even uitlegt. Waarom niet? Nee. Hij wil de kader beginnen en de katine die antwoordt daarop natuurlijk. Ja. En de kader dan zei, mak nou. Mak nou. En de katine, nou niet. Mergen, <laughs> dat kan ik niet op. Ja. We en dat is, dat, dat, zo lang <laughs> ja, weet. dat is mee dat dat zo lang duurt. Dat zijn vriege explicaties Jawel, dat ze mij dat dat zo lang duurt. Dat moet je altijd vragen hé. Dat zal niet mergen. Dat is niet mergen, zei ze. Ah. de daarmee. En dan hoor ik van Verleewijk dat ze nog samen van weervraag. Ja. een teruglappen hè? Ja. Iemand die teruglappen, iets uh, terugdoen, yeah. terugdoen. Yeah. Dat zijn allemaal zo van maar, maar ook werkelijk weer vrijpakken. Ran kunnen, je maar dat is meer op Brussel ja weer, ja, ja dat Brussel. Je kun, je zit ja. een Jacques je. dat is iemand dat dat, dat weer pakt. Ja, ja ja ja Maar in Vlons zie ik dat toch nee. niet, uh, nee. ook niet zo direct een woord op ja. dat, dat, uh. en dan reguleren, ik hoor dat van reguleren. Ja. Hè, je eet goed, de, dan kan dat verder maar arrangeren, he. dan heb je het goed gearrangeerd, hè. Ja. Stak tof in ieder hè. Tuurlijk. En ja. hij moet ook, de regulateur moet ook al alle acht dagen ja, reguleren, hè? Ook al. O, ik heb wie... ook zoeien in alleen staan in haar loge. En dan moet ik ook, uh, als ik dat vergeet te reguleren, dat is niet hè. Ja. Goed voor voilà, het. ik heb er is niet veel nieuws voor vandaag, want ik zeg het, het niet ik het. heb geen andere woorden, ik heb ja. alleen maar wat ik kan opvangen neem. Het is altijd los te kiezen. Het andere woorden van, van verleden week heb ik niet, maar ja. voilà. Oosterwijk zal ik er misschien meer hebben. Maar, ja. en, en misschien dat ik er van dat plate even iets, zal doen. Ja. Wie weet Bedankt Paula. Ja, en nog een goede zondag. Daar da ja, Paula. Ja, en om de mensen te bedanken die altijd al zoveel jaren hebben gewerkt, wil ik toch graag een, een verhaal lezen van de, het scheppingsverhaal van de boer van As op zijn as. Dat is een verhaal van mijn vader nog. En ik draag het graag op aan uh, René, de man van het eerste uur, en aan Julien die hem uh, heeft opgevolgd, en aan Piet die al zoveel jaren lang ons technisch assisteert, aan al onze medewerkers en onze vele luisteraars. Het scheppingsverhaal van de boeren van As. En op den dag van de dagen mocht God ons parochie, de Parochie van As. En hij wou dat hij mensen zouden doen, dat de Anne aan hun voeten zou nemen, en dat Anne uit hun voor te steken, en mensen met verstand en zeker geen heil. En hij zette in dat vestgroen, en hoege veilen zijn bossen met bomen van een meter dik, de Boer, de boeren van As. Want in zijn alweisheid, want van een boer kon je een nier maken en nog van alles. Maar van een neer kon je geen boer maken, nog geen alven En zo het, zo gedaan. En dat was op de zesde dag van de dagen. Voilà, en goed na. En tekt alle plaan. Je zet gauw must geen ezels. En op de zevende dag rustne wat uit. En dat was dat in de diepe zink van Krijsberken, de schoonste streek van Pajoteland. Een dik tapaat dat goed genoeg was en groot genoeg en mals voor de rust rustbergen van God. Giele zwak, neeuwige nieën zat in Kleisne van Krijsbergen, kost later met recht en reden zeggen, ik woon en lijf waar dat God vroeger de kie geslapen heeft. En trekt alle plan. En ze trokken alle plan. En gelijk goeie en echte Belgen begoste zeilen, uile nutte matten van boompjetsen en wijmen en zat en smijden alle gaten toe met fattige kleem, zodat dat binnen werm was en druig, en van die verand trok. En ze joegen op wild met fretten en stroppen en bedriegputten. Ze brandden bij in de en zogen de pepkezuin in kleig. Ze pakten de vis van een ermdiek in de kluddebeek en in valierke's vijver. En ze waren zot op de kruiken bijzen en wielappelen en huizelnoten. Van vreemde krooien en verdacht grunsel mochten ze bij, precies kwellen. En dat goen daar direct naar hun kop, zodat ze daar zo wullen van werden en zo krikkel, dat ze veel een bagatelle te ruzen te maken en vochten verdoerd. En ze toschen en ze bikkel van smergens tot avonds en spelen en spelen, spelen en verspellen tum van hun gat, zodat er vanagen veneer kweddel van kwamen en aan bras en bloedneuzen. Maar op de keer werd de locht zo zwet als blink, en begonnen dat te donderen dat de wijl waghalen en krokken, en te weer liggen, maar te weer liggen, dat de bolle vie zoe uit nemel vielen en de bomen van de meter die kloven en spleten gelijk stroepoel. En ze kropen in de grond van schrik, want het was duidelijk dat er geen erboven niet, niet pleis was. En veneer, gelijk goeie Belgen, bochten ze vergoed aan afgoederaad te doen. Ze planten dikke resten dondervaren op tak van hun nut voor de cholere van donder en weerlicht af te wijden. En nog, ze aanbaren de zunne en de vuur kwamen ze bijeen in het zollebos. Waar dat de hele pastoor mee een gaszekel en een schummelschuit uit de naai kappen en daarmee rondgoen en zegen. Precies gelijk dat dat van het gastheis met zijn reliquie van Naudige Blasius vertegen de Rappan. En nog zijn de maan en de sterren en dat was op maanschijn. En als het volle maan was liepen ze allemaal naar dat veld en bossen daar te zingen en te springen en caresses te maken gelijk zon. Totdat hij op een keer, op maanschijn dat ze daar weer aan spelen waren, en dan kwam dan de vieze pijter vanaf liggen op zijn pijt, en in zijn opgestoken vooiste groot kruis, met een zilverkruis, lieven hierop. En met een stem gelijk als die pijters van de misses. En of dat dat daar bekans gedaan was met die kinderroge, want wat dat gedaan doet, mensen lief, dat is allemaal afgoedera en ketera en superstitie. En als je het nog niet wist, dat is zo. Het was in ieder geval stille. En ze zonken allemaal op hun gezeten, zitten, voor te luisteren naar dat, wat dat grote witte man op dat pijt te vertellen had. En de puiter zag, met spijt en veel verdriet, hoe mis dat ze waren. En hij begon te preken de Girochronige nacht aan de stuk over onze lieven hier en Del en Nemel, maar zo wettelijk en zo bermettig schoen dat nugger over hun lijf kroop en dat ze de krop in de keilaan en de tranen in doegen. En ze bekieën neulen zonder slag of stoort en ze lieten neulen nuffen afdoopen met dat van Krijsbergen. En ze waren nog maar juist ergens bekierd of ze kregen al een goeie ree mee. Want van zijpen, gelijk tempelierszadenpijter, en dat vloekelijk gelijk stalgassen, en dat vechterlijk gelijk campanen. en dat stropen en brakenieren, dat moest gedaan zijn, dat dat moest gedaan zijn, want daar komt niks van dat heugd. En weet de wat bewerkte de grond, graafde hem goed en diep om voor zwaar koorn en graan, als dat je smakelijk brood kon bakken. Familiebroers millebroers krui waren groot. Zet vreugde patatten, kijkers of zo, in luidne industrie. En schorsnelen en para, en dan daaien van druipselen voor de vrucht met. Kwekieken en gaten en koeien, veaaren en boot en blokkerskeis. En plant op. En mokt goed en mal zijn gezond bij. Want wat je nadenkt, moet er zo zot werden als een bus En kapot. En in plaats van te ervan en dat tegen de grond te liggen, bikkelen. We zullen wel en een de school geven, mannetjes. En bij te leren lezen als je zelfs al een keer een gazet kunt vastpakken. Of ons namelijk van nijlige Benedictus. En we zullen alle leren schrijven dat je tenminste naar een naam kunt zetten als het van doen is. En leren cijferen dat ze in Brussel niet gedurig wat een boek zetten als je met alle koemerschappen op de met komt. Ja, ja, daar is nog veel te doen. En ik was het vergeten en een bekering en veel dank en merci baaf de kerksken dat we kunnen pratikeren. Dat was een lange en een dikke bootram en veel lang en zwaar op haar maag te blijven liggen. Maar ze hadden meer dan duizend jaar voor dat te vertijden. Waar zou je nou op de goede weg zetten, had de peter gezegd, en dan in gang stoempen, en met al dat labeurgereedschap dat je van doen hebt, totdat je kapabel bent voor jezelf en met we al lagen aan alle al te maken. En de wijk daarop stonden ze dus daar al, met een heel deel wagens vol peekkappers en gruifschuppen, mezuiken en grijpen, gaffels en zaasoms, pieken en ergetaan paraastekers en schoefelijs, vliegers en opboeren en al wat gebaas kunt, tot voetensploegen toe. Easy, pak vast en die puiters die toen daar Belgen in gang. Allee, jep, tot als je kapabel zet voor jezelf. Oei, oh, kapabel zeker, Godlief, ons hier, wacht maar, want in dat volk me niks anders over Le leven als een dik schapenvel. In de bieren en bomen van Minse zaten al met kop en esses de veuravers van dat smeerras van alles, voor dat koppen er te smeeën en te bloeën en te wringen en te vrieken tot gerief boer. Daar zaten de veuravers en Valleirsnaar en Garielmakers, zoals Geel mol, voor de pierren en losse getrekken en riemen en stalban en mijlban. en de vazieldroors voor teugels en kodielen en mandelies en zuidzaksjes. Daar zaten de vier zaten van de twee en oetjes van Dries Aat veel wagenmakers, veel spotterkerkers en kruiwagens en perrouetten. Aat veel kijpers, veel was- en vlieskijpen en bie- en botervaten, Aat veel blokmakers en veel olleblokken, warm- en oog van steek. En dat je niet zo gemakkelijk volschupt in dat de winters. Of fijnsbette modeblokjes met schoon ingekerfde bloemekjes en sterkjes voor het op mee te kunnen paraderen. Aat ook veel schuinwerkers en meubelmakers. Voor een straffe schaperoe of een commode strijs berre dan niet krokt. En daar zaten al de vervaders en moeders van die rapieten, wissestropers van miet van den Baas, vevrijdman en patateman en vatman en slijtman en aardcurven enzovoort, allemaal schoongeriefen de boer. Kapabel zeker? Wacht maar. En allee, yep. ja. En ze kappen de bos nu, want was dat bij ons bekend niks anders als bos. En tussen wat de Granada dan nog van ziet, aan ze alles ondergraven en gemest en geplant en gemoot. Ieder jaar van her en van verder op zoon en om deur lag daar land daar zo schoon en zo gelijk als een salon tapijt vol kleuren. En tussen de vlagen deur aan zijn kerk gebaat in Nieuwstraat. Een kerk zo groot als de kanonwa. En met een toren op. Zo hoog dat je de wip van Werbeek gemakkelijk kost in de rechtzet met prang en alles op. En met een grote ingang en een kleine ingang even de kopstukken de speciaal ingangsken. Het marquise gangsken even sparvaais. Van in de kerk stonden wel twintig grote klaan zwette bankjes waar dat de kinderen van niet mochten opzitten. En voor de grote mensen en voor de, de stoeltjes dat gedurig moesten gerepareerd werden want ze zaten altijd met hun in losende. En in de laikgang in het muren van de kerk een offerblok gelijk een uiverkist. En dat ze goed kosten met echte pastoers en met een Swiss gelijk een darm met een stuur opzicht. En dat de oppad met zijn ogen als gehoest in café te lachen of te babbelen onder de mis. En als de kerk daar recht stond, karillen ze de grond verder uit en vormen ze met hun land sterke boeren stien en zetten overal klaanheizetjes neer rond de kerk en op de stierweg tot op de Kalkhoven. Overal en alles vol. En links en rechts gewoon boeren doenies. En in de zinke grote pacht over mijn hectare Waland en baaland en booguit rond. Schoen, veel schoenen. schoen. En daar ben veel gevochten. Want keizers en joegen de soldaten door dat schoen land en pieken en pakken wat niet tiert of de kaart was en achter hun gat branden ze alles plat tegen de grond. Maar als de storm verbouw was, kwamen de boeren van as, wee al uit de grond gekropen en baven alles van erop, groeder en hoger en schoener als te veuren. Met kastieren gelijk pallage voor de jongs, dan met koetsen en chiesen over de zomerbanen reten en wat dat de boerken zouden moeten afpakken, belijft en diep en gelijk als dat past. En met school, en ze lien gelijk een klets, want het waren geen heilen. En ze aan dan ABC en de tuifelkens tot tien en gier de vast, zodat ze rap de gazetkosten vastpakken, de zwierpen namelijk vastnoek en met zwier naam naamkosten zetten. En als ze met hun naar en boten naar de met trokken, ze moesten ze eigenlijk niet proberen de fijn Brusselijs van hun uh, na in slaap te doen, want ze hadden hun centiemenboekje gemaakt. Easy kan en dat kan niet liegen. En meegementnijs, vele conseliers, zodat ze treffelijk hun werkkosten doen en voor alles zorgen. Zorgen voor de goede orde in de parochie met een strenge champetter, en zorgen voor goede nachtwakers zodat die die op twee Sint-Viurikos slapen. En zorgen voor een goede verlichting van de straten met een goede lampiste dat het op weg was. Met zijn lirken en patrolkennekken, voor de lampbeelzen te onderhaven van de lantijden, dat hij overal aan de gijvel zonken. En in de weerzijn, voor de betuiging van de openbare dronkenschap en de Wallabakara. En s'avonds om tien uur, bunk, alles daarmee stu. En dobbel in de weer zijn we smakelijk drinkwater aan de buurtschap en pompen zetten gelijk monumenten. Overal pompen met een vrieselijke luikop en daarmee voel water uit zijn doodsbeef. Water gelijk als zilver. En boeren maar. En het is waar, van een boer kon je van alles maken en zander van alles van gemaakt. Goeie commersanten en goede stielemans en goeie stammerneebazen, maar bleven ze. En nu planten en gest zoen. We dan al zijn zijver en schoen van de pijter. De en dan in de Braveraan, in de bie aan, jaar in, jaar uit. et dat we nu braafsel de moeierslagen te gissen en te rijpen. Dobbele faro en twierschijn, Miets, jongen en alambiek. Van alles zulten, wat de pijters vanaf doen, al eens nog niet mocht naar rieken. We de grote dagen, de kermissen en de processen, de stoeten en de bankenissen. En de parochen die groen en bloeien en Floriden, en de boeren, zaan niet te breed en niet onder de met, maar met wat ze aan en niet aan, en dat was zo veel dat ze niet aan, vullen ze nog gelukkig ook. En op de kieën stak God zijn kop door de wolken, al uit te zien hoe dan daar gestane gelegen was met de boerkes van as. En hij lachen, als dat diep onder hem, dat schoenland zag liggen precies een schilderaar. Het was juist in de ma en de kruisentrokken trokken het veld, met kruisvee over de wijgen. ora pronobis. En de boederakers zie ik hier, lieve God, oep roperkes, en de muren in verse wutkalk gestoken en de deuren en de lafturkes in groen verf gezet en het stroerdak geknipt en precies gekamd en de messink met een schuubgelijk afgestoken en schoon opgezet. De kruisgangers, ze zouden toch niet kunnen zeggen, nemen, dat daar stroom boeren want de ree was schoon opgekost en de melkrijk stond al bijna naar de poer te blinken. En over de kutteling dat daar rechtop tegen de mestpoel in de grond stak, onk de wut verlakte pispot al uit lokken. Ora pro nobis. Ze zonken uit volle bust en met volle geweld, zodat tjunkoeren van de zucht tegen de grond kon liggen en de emelwerken van schrik opvlogen. En de vraven gingen van vee, ze kroon gelijk en ze werden een en de man daar achter ze rondgelijk verstuurde olle bieën, En ze waren een slag Hora, pro nobis. Maar hij was zo gelukkig en content dat de boerkes van as zo goed hele plan aangetrokken. Maar dat is zo lang klein. Dat leidt allemaal zo lang achter ons. Verba en weg. En intussen is de grote vee gekomen. En de welvaart. De welvaart dat aan ons klein boerkens is gegaan, blind. En hoe ze ook fruiten en met de moed van de wanhoop ze kosten die ik eens niet meer aan mijn kanaren knuipen, en ze zagen er geen gat niet in en geen brood. En dan kwam de ramp, bekanst zonder dat het zaagt. Want de naamboer, hij hong zijn vleiger aan de muur en hij stierf mug en geladen. En de jonge boer, hij pakte de vleiger niet meer op, hij trok weg naar de fabriek, veel loon en bijterlijven. En ongelijk aan nog niet. Met land bleef vogelwa achter, tot alles op de grote geilaffiche kwam. Verkaveling. Schoon hofstedeken, schone bouwgrond. En uit stad waar dat geen lochne meer was en geen nasoem, waar dat nog een betonba uit de grond rees, wachtend alleen nog op de bijbelse spraakverwarring, uit stad vielen de gier in ons contra-nee. En ze kochten doevokjes op, op een appel en a. En ze restaureren dit tot frivole weekend. En ze doen toch nu de vrienden uit. Venez ma vermette. En ze komen zien, de vrienden. En ze zeggen dat het schoon is. Que c'est beau, mon Dieu. En het was schoon. Want binnen tegen de muren hangt als een vloek al dan nuteloos naar Dan dus en en echte en hij zaas om. Zoveel verstiende vloeken en boerenzier. Maar wat dat geen boer meer zijn, daar trekken de krijzen niet meer uit het veld, en vliegen demelwerken niet meer op. En Wern, Wern als God na nog een keer zijn kop door de wolken stekt, en diep onder hem dat land van ons zee liggen zonder ziel. Wern, Wern dat den schreeuwt. U luisterde naar onze 400ste aflevering van Dialectofoon op Ustreeks Radio Viva en Radio Atlantis. Bedankt René en Julien en Piet en de medewerkers en de luisteraars. En graag tot volgende zondag. Op naar de 400 centimeter. Dag.